En als er uh, geen nieuws is, dan is het meestal goed nieuws. Dus gaan we gewoon verder met uur nummer drie. was hem. Het uh, eerste nummer van uurtje nummer drie. En dat is baaf De Baafband band komt volgens mij uit de buurt van Leiden. En sterker nog, volgens mij komen ze uit Leiden. En het nummer wat je hebt kunnen horen is What's He Like? Nou, dan heb ik uh, meteen ook weer een vraag over het gespeelde. Niet over regen, want dat uh, was wel duidelijk, maar uh, heimwee. Want daar uh, hoorde ik ook weer een bepaalde sfeer in dat nummer terug, en dat uh, haast mijmerend. Um, hoe zijn jullie op dat nummer dan weer gekomen? Of is dat ook weer ergens uh, gewoon maar ontstaan? Uh, en of, of is daar dan je, een aanleiding voor? Heb je een idee waar het over ging? Ja, aan de ene kant wel. Dus het is, uh, het is, het is ook afscheid nemen van iets van een bepaald Tijdsperiode, want dat uh, haalde ik er toch wel een beetje zeker. uit. Uh. Ja, zeker. Is dit. Uh, dat kunnen we meteen betrekken, een beetje op de actualiteit. Moeten we een beetje afscheid uh, gaan nemen van, uh, van bijvoorbeeld deze tijdsperiode uh, en dat we dan toch met enige weemoed terug moeten kijken hoe we elkaar de hersens hebben ingeslagen in deze periode? of? Nou, dus dat is een nou, het... Wij als simpele zielen die Simpele zielen. simpele, simpele liedjeschrijvers hebben het niet zo breed. Uh, getrokken met dit nummer ging nee. eigenlijk meer over onze eigen ontwikkeling ah, dat um, van ja. jong naar volwassen. Aha. Um, waar jong volwassen natuurlijk ook zitten er bepaalde struggles is. ook in worstelingen? Absoluut, ja, absoluut, ja. Ja. ja, En het is dus een, een heimwee hebben naar mm. vroeger naar kind zijn naar en het onbezorgde een simpel ja. leven. Ja, ja, precies simpel ja. leven. Ja. ja, want heimwee is natuurlijk eigenlijk het verschijnsel waar je uh, thuis mist als het mm -hmm. ware. En eigenlijk verlangen naar een moment, maar vroeger noem je eigenlijk nostalgie, normaal ja. gesproken. Ja. Ja. Maar ik zeg dus ook in mijn uh, eerste couplet, zeg ik dus ook, ook wat als je thuis geen plek is, mm -hmm. maar het een flits van een seconde een moment is. Dus eigenlijk in plaats van een woord. noemen we dus heimwee naar een moment. Ja, het is wel een mooie ja. metaforische zin uh, die je daar uh, noemt. Dan zou ik meteen op. Een vraag hoe ben, je daar, hoe ben je erom gekomen <laughs> om... Uh, Vliegt het dan zo je pen uit of uh, je laptop? Uh, dat, je, dat je in een Word-document staat, uh, zit er allemaal of ja, wat dan nou, ook? Nou, ik moet, je wel, ik moet je wel eerlijk zeggen dat ik niet precies zou kunnen vertellen waar het vandaan komt. Hm? Ik denk als, waar het vandaan komt, eigenlijk. Floris die speelt meestal iets op de gitaar. Hm? En zo begint eigenlijk meestal het nummer een beetje. Dat hij een aantal akkoorden heeft of zo. Nou. En dan krijg ik daar een bepaald gevoel bij. Hm? En Heimwee is eigenlijk ontstaan uit. Nou, dit wat Floris speelde ja. klonk voor mij als heimwee. naar een moment. En melancholisch. Ja. Ja. ja. Uh, dat is een beetje eigenlijk in het kort uh, zoals, het, uh, zoals het is. Ja. Ja. Um, ja, maar dat, dat is eigenlijk denk ik ook bij het merendeel wat jullie schrijven. Dat het uh, voortkomt uit een bepaalde gevoel en ook wat uit, uh, uit jouw akoestische gitaar eigenlijk ja. uh, komt en ontstaat. Ja, zeker. Dus uh, moet ik het ook zo zien dat het eerst ontstaat op de akoestische gitaar en dat daarna de tekst uh, komt? Of Meestal wel, ja? maar ja. het verschilt... verschilt? Ja, we ja. woonden natuurlijk samen in, uh, in Ossdorp, zoals ik net zei. Ja. Ja. En dan vaak zat Floris gewoon... Te pingelen, in de woonkamer ja. gewoon een beetje te, te spelen op zijn gitaar. Ja. En op een gegeven moment dan hoorde ik iets en dan zei ik... Hé, hey, ben je daar al iets mee aan het doen? Want hij schrijft ook eigen nummers. Maar, heb je daar al iets op geschreven? En dan, ja, als dat niet zo is, dan ga ik ermee aan de slag. En dan ja. Ja. Dus daarna uh, sluit Floris meestal aan op dat thema met zijn tekst. Ja, en... Dat is een beetje uh, hoe het uh, eigenlijk uh, werkt. Ja, voor ja. Ons meestal wel. Ja, ja. Het, het verschilt wel, maar dat is meestal hoe het gaat. Ja. Ja. Is het ook zo dat. De buiten, uh, buiten uh, rondlopen ergens. kan overal en uh, nergens zijn? Park weet ik veel waar, dat er dan ook ergens een liedje zou kunnen ontstaan of, of iets met tekst. Misschien de inspiratie. Ja, ja, ja, nou ja, ja Floris moet wel een gitaar hebben. Oh, dat is, oh, wel, dat een is een wel een ja, voorwaarde. ja, voorwaarde, ja. ja, ja. ja uh, Vondelpark. Begint Rijn? Ja, ja? zeker. Ja. Ja. Ja. Voor jullie er... daar vaak of niet? Uh, het is heel vaak. Nee? nee, af en toe, af en toe ja Dat is ja. Ja, ja. Dus in de zomer dan, hè? Ja, meestal, ja nee, dus je moet er nou niet komen. Nee, nee, nee. er dus zijn er ook uh, enge figuren uh, rond die ja, thuis. Ja, dat wel, <laughs> weet ik veel. Oh, nou, nu ga ik wel kijken. <laughs> nee, ik bedoel uh, gewoon omdat het donker is buiten en dat je dan in het Vondelpark... En dat er dan een of andere Dick Maas, die heeft daar uh, hele aardige dingen over uh, gemaakt met een, een of andere leeuw... Die dan uh, op een gegeven moment... Ja, of, of je komt opeens twee hele lieve liedjesschrijvers kom je opeens ja, tegen. Dat in het taartje. Taartje. Ja, dat zou ik ook dus dit is de ja, ja, ja, ja. En dat ze dus bijvoorbeeld niet afgeleid zijn. Uh, door bijvoorbeeld uh, te kijken hoe het uh, met Ajax uh, staat, uh, bijvoorbeeld. Hè? Nee, dat, dat is ook uh, daar, daar, ook. daar raken wij niet zo snel door. Af, uh, nee, nee. Uh, Goed, dus, dat, dat is een beetje eigenlijk hoe het, uh, hoe het is. Ja, mag ik jou nog een vraag stellen? Tuurlijk. Er staat Abonnement. hier recht voor mij staat een, een bakje met tandenstokers. Tandenstokers? Toch? Dat zijn tandenstokers, toch? Dat zijn cocktailprikkers. Oh, dat zijn cocktailprikkers. Nou, dan, dan heb ik eigenlijk nog meer de vraag. Waarom <laughs> staan die daar? Ja, waarom ze er staan, moet je ook niet aan mij vragen. Oh, okay, nou, ja, ik sorry. denk dat het meer decoratie is. Maar goed. Okay, uh, dat, okay. in, in... Ja, het, ik kan weer een opmerking gaan maken over wat er hier is. Die zich allemaal in dit pand afspelt ah, Maar ik, weet, ik brug... denk dat ik dan opgeknoopt word. Dus dat uh, met pek en veren door, de, door het dorp heen wordt uh, gestuurd. Als je hier een brug met de politiek weet te vinden... dan. dan nou, dat is nee, ja, dat, dat, dat, nou ja, een brug met de politiek. Dat, dat ga ik uh, niet doen. Nee, nee, nee, Politici nee. verdienen eigenlijk... Dit hebben helemaal geen aandacht. Wij moeten het doen. En die mensen zijn dit ja, allemaal flauwekul. Uh, uh, ja, goed, ja. wij uh, we gaan nog uh, twee nummers laten horen. En dan uh, is het uh, zover dat jullie weer uh, het uh, mogen doen. Dus twee nummers. Dus hier hem even goed opletten. Twee nummers. En dan niet meteen vragen naar het uh, volgende nummer. Nee, gaan we wat doen? Nee, het over twee nummers. Dus Reina Holt, What's He Like? Dat is uh, het eerste wat je hoort. En deze dame komt ook in december de 19e. En dat is ook gelijk meteen de afsluiting van uh, het live gedeelte van de week. Daarop is het Kersemus, En dat doen we niks. En dat is een beetje waarom we dat uh, nu dus allemaal laten horen. party last night couple drinks the conversation and up about you heard you hadn't talked to them in a year they say you've got a little crazy right after we parted ways i'm so glad that we're over now i won't make such Very Ik kan niks van begrijpen. Ik ben naar je zin op zoek. Zo kom mijn vocabulaire verrijken. Het begint met een look en dan stiekem nog kijken. Zie ik een seintje? Het voelt nergens zo goed en zo zoet als Parijs. Kom, we boeken een reisje. Hoe van een wijntje? Voor een kroeg op de hoek van een pleintje. Lovers aan op een pantalon Sigaret op een Frans balkon Het maakte nooit uit of ik Frans verstond Voel je dit snap je ons Swing in een stap met ons One to stop met ons Zing alleen nachtchansons eh, hey, hey, Mon chéri bébé Excusez moi, spreek geen le pas Maar de blikken in mijn ogen snap je wel En ik begrijp wat je lach vertelt Doe het la in een Frans hotel Doe la in een Frans hotel Zorgen genoeg om te begrijpen We bent de mijne, wij gaan verdwijnen Waar iedereen nacht nee. Ik ben diepe Ik genoeg om te begrijpen Zij tegen mij, maar was jij wel echt of was het slecht? Een mooie tijd Ik hoor je woorden, maar is het waar wat jij zegt? Ben ik nog je chérie of alleen maar in bed? Oh jouw mooie verhalen wil ze niet meer verstaan Toch kan ik jou niet laten gaan Hé hey, hé, hey, mijn chérie, bébé je In markt spreek geen, je hebt alleen paard van zin Maar de blik in mijn ogen snap je wel En ik begrijp wat je lach vertelt Doet la nu in een Frans hotel Doet la nu in een Frans hotel Mijn type is al genoeg om te begrijpen Wij bent de mijne, wij gaan verdwijnen In deze Maar verdwijnen, bak iedereen zijn Je moet uh, sommige mensen gewoon heel veel uitleg uh, geven. En dan verwijzen wij naar seniorenweb. En dan uh, komt het allemaal wel goed, denk ik eerlijk gezegd. Goed, uh, <laughs> dit is even een uh, practical joke uh, voor, uh, voor de interne intieme hier. In dit, in dit programma. Goed, uh, we, gaan, uh, we gaan een beetje luisteren naar uh, de jongvolwassen. Overigens, waar hebben wij nou net naar zitten luisteren? Ja... Dat is, nee, dat is niet jong volwassen. Nee, nee, nee. nee. Dat, is, dat is de nieuwe single van de man die nu ook in deze studio zit. Veel met... Dus we gaan uh, daar niks over uh, kwijt. Want uh, er, komt nog wel, uh, er komt nog wel een moment uh, waar we het dan misschien ooit nog uh, daarover uh, met hem hebben. En anders dan zie je het van later ergens op een, uh, op een platform ingeschreven wordt terug. We gaan nu op naar jong volwassen. Want er uh, zijn nog twee nummers die we nog ...laten horen. Nou, deze is eigenlijk wel met een hele dubbele betekenis... ...denk ik, hè? In, uh, in, uh, de, uh, want als we hem tegen de actualiteit houden... ...nou ja, dan, uh, dan kan je hem wel voor heel uh, veel uh, dingen uitleggen... ...maar daar zal dit uh, nummer er niet uh, voor bedoeld zijn. Het nummer waar we gaan luisteren naar... ...Jongvolwassen met uh, Bram en Floris... ...en dat nummer dat heet... ...Het gaat best lekker...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 Gaat als een trein, we liggen lekker op de rails. Oh, al lijkt je aan, komt soms onzeker Of stapt er iemand uit, ben je je eindstation vergeten pa -ra -pa -ra -pa. Heb je vertraging in je leven Straks ben je weer thuis, komt er een eind aan alle regen En het gaat best lekker Ben nog lang niet daar, nog lang niet klaar, maar kan vaker zeggen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 En dat was hem, uh, dit uh, nummer. Het gaat best lekker. En dan hebben we er nog één. En dat is Hooggras. En daar sluiten we het live gedeelte. Wat het muzikale, um, ja, min of meer het muzikale verhaal. Daar sluiten we het uh, dan mee af. Het is uh, de beurt de laatste keer aan jongvolwassen. Ik loop door het hoge gras, zonder noodkompas Vlucht van de overlast, nergens en overal Precies wat ik nodig had, vlucht ik loop mijn pad Er is niemand om mij. Vim is terug, ergens aan de kust lopen door de duinen tussen de lucht en ik heb de ruimte Om te zuchten en me te uiten Om te vluchten waar niemand luistert Ik heb thuis al uitgespeeld, ik wil naar binnen toe gekeerd Er is buiten nog zoveel Dat ik nog niet heb geleerd Tussen bomen door, waar ik vogels hoor In een wereld zo gestoord En ik weet het ook niet meer, dus ik zoek het bij het weer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 ik jou niet lopen met je bed laag op je ogen. Het is al jaren geleden, ik heb je zo lang niet gezien. Maar liep je daar dan alleen? Nee, niet alleen, maar met mezelf. Er is niemand die ik meer vertrouw dan hem. En ik zag je ook wel zwaaien en ik hoorde je wel. Ja, ja, ja. Maar je hoofd vol met gedachten, en even buitenspel. Ik verschuil me achter bomen in de bosjes, ik wil voorkomen dat de stilte wordt doorbroken.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 Vlucht, ik loop mijn pad. Er is niemand om me. En dat waren ze de heren van uh, jongvolwassenen. Dan moet ik eventjes iets uh, doen, want. Anders krijg ik van de week weer een uh, verhaal van... Uh, wat is het lijstje met alles wat er uh, gespeeld is. Dus die, die persoon die heeft het uh, inmiddels in zijn app. Dus dat uh, weet hij dan ook weer. Uh, terwijl hij daar nu uh, een beetje met een camera staat te spelen. Maar goed, uh, dat voor zo dadelijk. Uh, we gaan eerst uh, nog even een interview doen. En dat is iemand die Thomas de Jong heel erg hoog heeft zitten als uh, songwriter. Dat is Verline, want uh, die heeft een uh, nieuwe single uitgebracht... Uh, Eerst laten we nog het oude werk horen. Dan het gesprek en dan de single zelf, uh, waar ze uh, dus nu mee bezig is, en dat het nummer dat heet ja. Pretend. Ja, helemaal, helemaal. Ja. <tied> When my mind is silent. I can return to. Love. space We hebben een tijdje terug in de studio gehad. Dat uh, is de uitzending geweest van 23 mei. Maar er is weer alle aanleiding om te praten met Feline. Ze hangt ook aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond, ja. Hallo. Ja. ja, hallo. Um, ja, er is uh, alle aanleiding toe. Uh, je hebt weer een nieuwe single uitgebracht. En ik geloof dat dat al nummer 4 is. Heb ik het ja. goed? Ja. Ja, dat klopt. Hij ja? is bijna uitgebracht. Hij ja? komt uh, aanstaande van de vrijdag uit. Ja? Dat is uh, 1 november en dat is inderdaad de vierde single. Ja, uh, hoe staat het er verder mee? Want uh, ja, uh, Pretend is, is, dan heb ik hem al eigenlijk verklapt, want dat is de titel van die nieuwe single. Uh, klopt. Je, je bent, je bent uh, nog steeds druk bezig om een album te maken, toch? Ja, dat klopt. Dan moet ik zeggen dat nu wel echt de punjes op de i zijn, hoor. Het is echt al bijna, uh, bijna af. En uh, ik heb ontzettend veel zin in de release daarvan. Hij komt de uh, eerste week van het nieuwe jaar uh, uit, in januari. Mm. En uh, we hebben er zo hard aan gewerkt. En ik vind het zo tof dat hij nu eindelijk um, ja, bijna af is. Ja. Yeah. En ik kan echt niet wachten om hem te delen met iedereen. Ja. Yeah. Maar om te beginnen uh, kan ik echt niet wachten om deze nieuwe single uh, patent uit te brengen. Daar hebben we heel hard aan gewerkt. En yeah. Ik ben er ook echt super trots op. Dus ik vind het heel erg leuk dat ik die eindelijk uh, kan laten horen aan de wereld. Ja, uh, even nog voordat we dan even over de single zelf hebben. Um, over die single. Want ja, het is natuurlijk um, ook zo van het album. Ja, dat heeft best wel wat voeten in de aarde. Heb ik, uh, heb ik zo. Ben jij nou een Pietje precies? <laughs> ja, ik ben echt een ontzettende Pietje precies. Ja, ja en het, uh, het kan best wel moeilijk zijn om een soort van... Um, als je een deadline stelt voor jezelf en je merkt dat je um, uh, eigenlijk nog niet honderd procent tevreden bent om dan um, ja, die afweging te maken van ga ik hem dan toch uitbrengen op een punt dat ik net het misschien nog beter had gekund of uh, verstel ik mijn deadline en ga ik er nog even uh, op die details zitten en ik heb eigenlijk een soort belofte gemaakt aan mezelf dat ik altijd uh, voor dat laatste ga, want ik ik vind wel dat op het moment dat je iets uitbrengt, wil je er eigenlijk op dat moment helemaal achter staan. Ja, ja, ja. Ik denk dat het, denk dat het heel normaal is dat als je muziek uitbrengt en je kijkt er een paar jaar later naar terug, ja. dat je dan eigenlijk altijd denkt, ach, dus had ik beter kunnen doen. Ja. Uh, dat hoort denk ik ook bij ontwikkelen. Ja. Gelukkig maar, zou ik zeggen. Ja. Uh, dat betekent dat je verder bent. Ja. Uh, maar op het moment dat je hem uitbrengt, wil je er gewoon helemaal trots op zijn en hem graag... Uh, uh, ja, daar ga ik helemaal achter staan. Dus vandaar dat het... Uh, ik ben zeker een beetje precies. En daarom heeft het ook even geduurd. Mm -hmm. Maar ik ben toch heel blij met mijn keuze... om hem um, um, uit te brengen op het moment... dat ik er dus nu helemaal tevreden over ben. Ja, dan ga ik je even uh, ook een gewetensvraag uh, stellen. Ben je nou meer producer of songwriter? Ik ben meer songwriter. Toch wel? Ja, zeker. Ja. Ja, ja, absoluut. Ja, ik, ik kan de, uh, de basis van de nummer... kan ik uh, thuis opnemen... Uh, maar vervolgens het uitwerken daarvan, dat doe ik echt in samenwerking met een producer die daar uh, super goed in is en ook uh, voor heeft gestudeerd in mijn geval. Ja. En uh, op dit moment gaat dat eigenlijk prima. Dus ik vind dat wel een hele fijne manier van werken. Ja, is het ook uh, degene die de knopen door durft te hakken en zeggen van ja, maar nou moeten we er toch wel eens even zeggen van dit wordt hem? Nou, dat probeert hij. Ja. Maar wat dat betreft ben ik denk ik een hele vervelende samenwerkingspartner. Want als hij probeert die knoop door te hakken, maar ik ben er toch niet tevreden over. Dan zeg ik, het spijt me. We moeten het toch omgooien, we moeten het toch zo doen. En uh, ach, we kennen elkaar uh, inmiddels al lang ja. en we werken al een paar jaar samen. Dus, uh, dat scheelt. We kennen elkaars werkwijze, maar dat is natuurlijk voor hem. Uh, kan dat volgens wel... Uh, um, ja, ook wel lastig zijn. Maar uiteindelijk uh, zijn we tot dusver altijd zo blij geweest met de uitkomst. En um, ook heel blij om met elkaar te werken. Dus wat dat betreft is het eigenlijk helemaal goed. Ja, uh, ik zit me dan voor te stellen van als jij een keer weer eens nee zegt... Uh, dat dan op een gegeven moment uh, bijvoorbeeld uh, weer met een hele grote zucht van... Oh, daar is ze weer. Ja, ja, ja. Nou, we hebben nu een soort, uh, een soort nieuwe afspraak. Ja. Dat is... <laughs> dat is dat ik um, Ik neem uh, altijd Het beste vocals op Als ik helemaal alleen ben ah. En we hebben voorheen wel eens uh, samengewerkt Dat we dan samen aan een nummer zaten te werken En dan zei ja nou, wat gaan we nu de vocals zingen En dat gingen we dan doen En dan aan het eind van de dag kreeg ik het bestandje opgestuurd uh, ...van wat we die dag hadden gedaan... ...en dan luisterde ik het terug... ...en dan dacht ik, hey, verdorie, nee... ...ik moet mm. toch opnieuw die vocals... Mm. ...dus we hebben nu een soort afspraak... ...en dat is eigenlijk dat op het moment dat een nummer... ...af is... ...dan stuurt hij gewoon dat bestand naar mij... ...zonder vocals... ...en dan ga ik thuis me wel in allerlei bochten brengen... ...om die vocals voor mij... Uh, ...perfect op te nemen... ...en ja. dat werkt eigenlijk heel goed. Uh, in de zin van dat je dan... ...jezelf bent... ...en dus weet wat je doet... En geen ja, pottenkijkers denk... bij je hebt. Ja, ja, ik denk dat het inderdaad te maken heeft... met ergens um, inkomen voor jezelf. Mm. Um, en dat uh, met mensen om je heen dat toch lastiger is... Um, en het is natuurlijk ook wel moeilijk op het moment, kijk, waar we het net over hadden, ik ben natuurlijk uh, erg beetje precies, dus als ik dan een, uh, zin, een zin heb ingezongen en ik denk, ach, dat woordje ja, dat worst moet net even iets anders, er moet meer gevoel in, of uh, de pitch mag net iets hoger, uh, of wat er dan ook is, mm -hmm. dan, um, ja, dat wil ik natuurlijk niet mijn producer lastigvallen met... 30 keer zeggen, opnieuw, opnieuw. Uiteindelijk werkt het ook het snelste. En hebben we het beste resultaat dat ik dat gewoon uh, lekker zelf doe. En dan kan ik uh, zo langer mee bezig zijn als ik wil. En dan is het gewoon, af. Mm -hmm. Dat is een soort balans die wij hebben gevonden uh, met uh, ja, onze karakters bij elkaar. Dat hij die knoop wil doorhakken en dat ik um, um, zo perfectionistisch ben. Ja. Uh, dan de single self, pretend. Waar gaat hij over? Ja, um, pretent gaat eigenlijk over um, dat op het moment dat je niet zo lekker in je vel zit, hoe belangrijk het dan kan zijn om uh, mensen om je heen, waar je je uh, veilig bij voelt, daar ook voor in te lichten, uh, omdat je je anders um, ja, vrij eenzaam kan voelen. Uh, maar tegelijk is dat een beetje in conflict met de fragiliteit die je kan voelen... Uh, als, als persoon, als je je... niet zo fijn voelt... Uh, om dat te delen. Maar toch de, de noodzaak daarvan... Voor, uh, om je goed te voelen. Ja, daar da, da gaat, gaat de single over. In, in, uh, in hoofdlijnen. Uh, ja, over, ja. Ja, de, de vierde single dus. Um, wat is die, waarin verschilt hij ten opzichte van de andere drie? Uh, nou, wat ik wel leuk vind... is dat ik denk dat je wel heel erg kan herkennen dat hij van mij is, uh, maar tegelijk denk ik dat deze single iets, um, ja, iets cooler is. Het hmm. is een beetje gek om te zeggen, maar hij is iets uh, robuuster op momenten, er uh, zitten wat spannende stukjes in, daar waar mijn eerste singles um, meer wat, ja, misschien wat mooier en meanderender uh, gevoelsmatig kunnen liggen, is deze single wat stoerder. Uh, uh, is hij ook rauwer? Um, rauwer in de zin van ja. um, de productie. Eigenlijk. Nou ja, uh, in de zin van uh, dat hij wat minder... Uh, ja, ik, ik bedoel daarmee, hij uh, meandert, hè, dat zeg je net. Hè? Dat, ja, is, dat is dat ja. een beetje dat voortkabbelen. Maar dat is uh, hier uh, misschien uh, wel wat anders dan. Ja, dat klopt. Dat is hier wat anders. Je wordt hier echt van het ene stuk in het andere stuk gesleurd. Hmm. Om uiteindelijk wel weer met je voeten op de grond te belanden... Nou. Um, dus dat doet hij zeker, dat klopt. Ja, uh, laatste vraag. Waar uh, kunnen jou, uh, de mensen jou vinden op het uh, sociale web en, of het uh, wereldwijde web, dat moet ik ja. zeggen? Ja, fijn, fijn dat je dat vraagt. Ik, uh, ik ben te vinden onder mijn eigen naam, Feline Spiegel. En hmm. uh, mochten mensen het uh, leuk vinden om een keer naar een optreden van mij te komen, ik speel mijn... Muziek natuurlijk ook live met uh, mijn fantastische band. Dus dat is ook ontzettend leuk. En dat deel ik allemaal op mijn uh, social media. Uh, dus uh, wees welkom. En uh, super leuk als mensen samen met mij dit uh, hierin willen duiken. Uh, uh, uh, If you ever do pretend, if you ever run away from your emotions, know that all you'd find is a desert. And this emptiness will follow you, your steps to the road. God is your own message Ik denk dat dit zo waar voor Thomas de Jong misschien wel iets uh, bruikbaar is als hij aan mag schuiven in een uh, ander radioprogramma wat, uh, wat hier ook uh, nog uh, plaatsvindt Waar wij dit uh, radioprogramma maken. En dat is een zandvoerse omroep ZFM Zandvoort uh, genaamd. Uh, daar zou het zomaar kunnen zijn dat uh, die daar uh, in zou kunnen zitten en hij uh, knikt ook uh, volmondig in dat opzicht. Uh, dat is Verlene met uh, haar nieuwste nummer dat heet Pretend. We gaan uh, eventjes een... Uh, nou ja, bijna zo goed als slotgesprek voeren. Want uh, dat uh, is wel nodig. Uh, want uh, even tussendoor... <laughs> dat vond ik ook trouwens wel leuk. Jij vraagt aan mij... Uh, van uh, Bram, net aan mij. Zeg, heb jij een partner? En het antwoord is... Nee. Ja, ik zei... Ik zei, ik zei heb jij een partner of ben je getrouwd met de radio? Dat nou, ik ben, voor een deel ben ik ook wel... Nou, getrouwd met de radio wil ik ook niet zeggen... maar flin, meer met, met dit, met dit uh, programma... dan uh, heb ik daar wel een, uh, heb ik een bepaalde verhouding. Maar dat zou je dan ook kunnen zeggen... met die drie jongens die hier ook uh, rondlopen. Maar goed, uh, dus ja, het is, uh, het, is, het is nog net geen sectarisch gebeuren... maar het scheelt niet veel meer. Dus, uh, dus uh, uh, Maar dat is één kant van het verhaal. Maar aan de andere kant, wij vinden het uh, leuk... Uh, om altijd uh, mensen hier uh, te hebben... die wij in de vaart der Volteren, Volkeren... Volteren, pff, Volkeren? Volkeren uh, mee uh, kunnen nemen... En, uh, in de zin dat, uh, dat we hopen... dat dan ook de grotere jongens... aandacht aan besteden. Dat is een beetje de drijfveer... En dat is, ja, daar kun je dan rustig een uh, relatie uh, mee noemen. En ja, uh, ja ik uh, ben op een gegeven moment ook op het punt gekomen dat ik zeg: van Nou, het hoeft niet meer. Ik, uh, mm. Want ik word er alleen maar doodmoe van. Nou, nou, wij, en als ik wij, doodmoe ja, ga worden, dan moet ik er ergens mee op gaan houden. Wij zijn in ieder geval, als, als kleine muzikantjes, zijn wij heel dankbaar. Ja, en heel, uh, heel ja. blij dat jij uh, deze relatie met. Uh, dan wel deze studio, dan wel deze vier mannen, dan wel. Ja, um... vier mannen, drie mannen. Dus in dit <laughs> drie, geval, want als je mij. <laughs> ja, met jezelf uh, kan natuurlijk. Niet ja, het nemen. zijn de vier. Ja, ja. Nee, ja. Daar waar zijn wij heel blij mee. Ja, ja nou ja, goed. Uh, zij uh, brengen het onder meer in beeld. En uh, Marcus moet natuurlijk ook uh, uh, zorgen dat het geluid ook uh, inderdaad uh, goed uh, klinkt. Ja, dat doet hij ook fantastisch. Dat heeft hij ook. Uh, nou, dat heeft hij meer dan uh, maal uh, bewezen. Dus ja, als er mensen ook serieus repeteren uh, in de vorm van de dame die we net hebben gehoord, maar ook een band als Harlem Lake, ja, dan uh, doen wij iets kennelijk iets goed in dit land. Uh, maar daar gaan we het uh, niet over hebben. Uh, maar dit is even meer de vraag van aan mij, van, van wat ik heb van jou heb gekregen. Ja. Uh, dan even over, uh, ja, over jullie dan nog. Uh, want uh, ja, jullie hebben dus nu een aantal nummers laten horen. Het gaat best lekker, hebben jullie al uitgebracht op single. Zeker, ja. Zit er nou iets tussen wat nog uitgebracht gaat worden, of Nee, dit niet, zit, zijn dit allemaal uh, bestaande nummers die ergens terug te vinden zijn op Spotterwein? Ja, eigenlijk is dit de Zeker. volledige EP Lentelied, hebben jullie net gehoord. Ja, Lentelied. Ja. Dat ja. is uh, de EP. Hebben ja. jullie ja. Die, die uitgebracht? Wanneer Zomer. Dat? Ja, het wordt... Zomer, en Lentelied Afgelopen. in de zomer. Ja, ja het was ja, zo in de, de betuwing, lente. <laughs> maar je weet de betuwing, het was ja. de betoeling om het in de lente te doen, maar dat is makkelijk. Ja. Waar, waar, waar is het dan misgegaan? Nee, volgens mij was het juli uiteindelijk. Of ja. Juni, of ja, zoiets. Ja, waar is het dan misgegaan, Florus? Ja, er gebeurt van alles. Ja... Uh, ja. Onverwachte ja, ja. gebeurtenissen, muzikanten, hè? Ja. ja dat is wat wel. Oh, het ja, is een beetje het, het, het, ook hoe <laughs> goed, dit dan. tot stand is gekomen. Ja, ja. Het is Ook enige chaotisch. Ja. Dus dat is bij jullie ook uh, een beetje uh, ja. het geval. Nogal. Ja. Um, maar als op een gegeven moment een, ergens een een of andere zaal eigenaar of een, wat dan ook uh, zegt van: dan kunnen jullie optreden? Dan, dan er... wordt het wel uh, goed uh, geregeld, neem ik ja, ja, aan. Hè? Ja, zeker. Ook in de winter. Ook in de herfst. Absoluut. Uh, dat over over de, de jaargetijden gesproken, lente Lieten, wat, wat, wat voor heren zijn jullie? Houden jullie van de melancholie van de lente of uh, de herfst? Of houden jullie van het opgeruimde uh, waarbij op een gegeven moment weer het begint met de lente? Hoe zit dat? Welk jaargetijden Welk seizoen, Floris? Welk seizoen? Uh, welk seizoen? Ja, wat is je favoriete seizoen Ik denk lente toch wel? Ja. Ja, en wat uh, is daar zo speciaal aan in die lente dan? Ja, wat je zegt, het opnieuw beginnen, een uh, nou, nieuw jaar, mm -hmm. nieuwe, kansen, nieuwe kansen, nieuwe doelen misschien. Nieuwe doelen. Ja. Ja. Ja, dat is een Floris doel. die heeft ook altijd heel erg veel last van, uh, van lentekriebels. Aha. Ja, dat is echt niet te geloven. Als je die jongen ziet in de lente, dat is echt uh, als, een, uh, ja, als een jong konijn uh, springt hij <laughs> dan in de ronde. En, uh, ja. ja. Klopt. Even nog voor, ja, leuk. Even voor, voor, voor de afsluiting. Waar zijn jullie te vinden op het Wereldwijde Web? Laat het even horen nog. Ja, jongvolwassen. At jongvolwassen muziek. Op uh, Instagram en TikTok. En uh, overal waar je maar kan bedenken. Dus gewoon jongvolwassen muziek. Gewoon in het Nederlands. Met alle letters precies op de plek waarvan je zou denken dat ze moet staan. Dank jullie wel. Jij helemaal um, De uh, nieuwe single morgen komt uit, is van Jacob D. Edward. En het nummer heet en route to the End. Enroute to the End. Enroute to the End. One day I manifest a miracle the day I meet my maker, you'll map out all the magnificence in the cosmos for me, so my eyes will know what to look for en route to the end.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 en route to the end En route to the end Bury me with my accomplishments How ever great or small I must have enough food for thought To keep me satiated of challenges I faced and ideas that I saw through that I can reminisce about So glad I am with me for a week. While the way I transform You can wait while I'm gone But it's not about you anymore Take a cocoon full of love So my body gets up No, it's not about you anymore We and out again, put my toes in the sand Leon van Ness een een of andere verdediger was geweest... die nogal erg ruw het spel zou bepalen... had hij me bij mijn knieschijven af lopen kniepen. Ik kreeg de instructies dat ik het lampje achter hem moest laten branden. Maar goed, dat heb ik nu gedaan. Linnen was dit met Not About You. En daarvoor hoorde je de nieuwe single van Jacob D. Edward. Dat is een beetje gebaseerd op Gerard Reven. Dat is een beetje ja, het verhaal daarachter over... Het nutteloze bestaan. Ja, daar is Jacob die het wordt heel erg goed in. En bovendien vormt dat een onderdeel van een album wat aanstaan is. En het nummer heeft hij hier ook al eens laten horen. Dus het is nog niet eens een onbekend nummer geweest. Uh, dit was de Alternative van 7 november. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En we gaan afsluiten met Ruud Houweling. Want dat verdient hij vandaag wel. Al is het maar heel persoonlijk in dit hele verhaal. En dit is eigenlijk een nummer wat uh, goed beschrijft hoe het zit. The bigger picture tot volgende week dag je Takes about a lifetime To adjust to it It's such a lonely feeling To try and fail in. It's such a lonely feeling But you're not the only one No, you're not the only one Who sees it Who sees the bigger picture The moment you understand about love you know you're bound to get hurt when you put your all in the balance dismissing its worth and it's such a lonely feeling before you find you're not